Visio ondersteunt slechtziende en blinde mensen...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 Boven het plein hangen dikke zwarte rookwolken. De oppositie eist nieuwe verkiezingen en wil dat de politie zich terugtrekt. Dat moet voor vanavond worden besloten, anders volgen er meer rellen, zegt de oppositie. In België zijn ecstasypillen in omloop die zo sterk zijn dat je eraan dood kunt gaan. Het gehalte van het actieve bestanddeel MDMA is ongewoon hoog. Daarvoor waarschuwt de Belgische overheid. De ecstasy werd ontdekt in Brussel tijdens een project... waar gebruikers anoniem hun drugs op kwaliteit kunnen laten testen. In het bedrijfsleven krijgen steeds minder topbestuurders... een optiepakket als beloning. In 2003 kregen 275 bestuurders zo'n pakket. Vorig jaar nog 45, schrijft de Volkskrant. De regelingen lagen de afgelopen jaren onder vuur... omdat topmannen soms tientallen miljoenen meekrijgen... In plaats van opties krijgen ze nu vaak prestatieaandelen, die worden pas verzilverd als bepaalde doelen zijn behaald. Het aantal eerstejaarsstudenten aan de universiteit is vorig jaar met 7% gegroeid naar ruim 45.000. Volgens de Vereniging van Universiteiten komt dit vooral doordat VWO'ers meteen doorstuderen en geen tussenjaar meer nemen. Ook het aantal HBO-studenten steeg, ruim 106.000 studenten begonnen aan een opleiding, een stijging van bijna 6%.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 Dit was het NOS journaal. Dit is van de ANWB. Er staan nog vrij lange files op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam bij knooppunt Maardenberg 8 kilometer. Op de A7 van Horen naar Zaandam bij knooppunt Zaandam 7 kilometer. Op de A8 richting Amsterdam bij knooppunt Koenplein 6 kilometer. A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij knooppunt Battenverdorp 6 kilometer. Op de ring van Amsterdam de A10 tussen Watergraasmeer en Knopend De Nieuwe Meer 7 kilometer. En op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij knooppunt Terbrechtseplein 5 kilometer. Tot zover de verkeershuur. Heeft u een bril nodig? Waar gaat u dan naartoe? Ja, optiek slinger. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 We zijn er al in, hè? Ja, we zijn we al er al in, in Het was Creedence Clearwater ja. Revival met uh, Who stop the Rain. Nou, dat is vandaag aardig gelukt in ieder geval. Zonnetje schijnt. Ja. En dat betekent iedereen dat wij naar de tweede uur gaan hier... voor een Goedemorgen een goede Zandvoort, live vanuit Hotel Hoogland. Kom gezellig langs als ja, je wil. Koffie langs. is klaar, thee is klaar. is uh, klaar, En er zijn twee hele gezellige heren al binnengekomen, dus... Uh, de, de,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 Dat is niet goed Dat is best wel een, een besluit natuurlijk. Ja, de GroenLinks heeft dat landelijk natuurlijk ook. Ja, niet echt makkelijk. Het gaat redelijk, maar het is niet dat je zegt uh, het gaat sky high. Maar het is toch wel een besluit om te nemen om dan te zeggen, we doen niet mee met de verkiezingen. Ja, ja. ja ik vind het wel, persoonlijk uh, moet ik zeggen dat ik het heel vervelend vind. Ja. Het raakt me ook wel echt. Ja, nou, dat kan me voorstellen. Omdat mensen. Uh, ja, er zijn mensen die verwachten dat je, dat je na acht jaar.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 En daar kiezen mensen dan, uh, dan voor. Daarom worden wij ook nooit een middenpartij zoals PvdA. Wij zorgen ervoor dat PvdA lekker links blijft. Dat is een ja, andere vraag. Ja, precies, je hebt een signaalfunctie. Ja, ja. Waarom ja. lukt het niet hier in een dorp om meer mensen te krijgen? Oh, daar heeft bij... iedereen uh, last van. Dat heeft niks met GroenLinks te maken. Dat is een, gewoon een landelijke trend. En helemaal jonge mensen. Uh, um, kijk, kijk maar eens bij de andere partijen. Uh, de vertrekken mensen. Er komen uh, oude... Ou, Oudgedienden komen terug. Ik zag... Uh, volgens mij... Uh,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 Hebben wij gemerkt in de praktijk. Je hebt het geprobeerd. Ja, ja zeker. Ja. We hebben echt wel gepolst bij mensen die bij andere partijen er te doen van: joh, kun je.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 Nou, ja, dat kan dan lokaal ook heel erg verschillen natuurlijk. Ja, dat klopt dat. Ja, enorm. Omdat in de Heemsteden bijvoorbeeld is er samengewerkt met PvdA. In, in, ja. En andere gemeenten is er sa gemeente samengewerkt met D66. Dus dat, dat verschilt ook. Uh, en we komen ook in heel verschillende coalities terecht uh, landelijk. Met VVD, ja, en CDA. Dus dus ja, dat is heel moeilijk. Uh, ja. Maar goed, wat ik wel nog wil zeggen. Is dat die, die verdeeldheid. Wat je dus meteen tegenkomt als je, tot, als je over samenwerking praat. Ik denk dat dat wel een soort van signatuur is van de, van de standvloer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 En niet het verschil. Want eh, het, het is eigenlijk... Eh, zijn, we, zijn we best wel geneigd om steeds maar die verschillen op te zoeken. Tussen elkaar. En eh, ja, die zullen er altijd zijn. Ja, dus dan kom je nooit... Een andere insteek uh, dus, uh, Ja, dat is, dat is wel een totaal andere insteek. Maar het zou mooi zijn.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 Helemaal mooi. Ik Goed, was uh, niet op de hoogte. Nou, toch succes uh, met ja, de Wings. En uh, met de gedachtegoed erachter. Uh, want er zit een hoop moois in. Ja. ja. Dank jullie wel. Wij gaan luisteren naar de Rolling Stones. Angie. Ik wel ja, we hadden net een primeur van uh, GroenLinks, dat was al even bekomen. Want ja. dat was uh, heet van de naad hier uh, uit Hotel Hoogland. Ja. ja, ook bijzonder een keer een primeur te hebben. Ja. Maar we hebben nog een primeur. Nou ja, ja, toch altijd. Ja, ja, wel een beetje primeur. Want uh, bij ons uh, zitten Henk Janssen en uh, Dick Hoezé. Goedemorgen. Goedemorgen, Goedemorgen. Goedemorgen. gezellig ja. dat jullie er zijn. Ik wilde mijn kaartje gaan pakken, want die heb ik al namelijk van jullie. Oh. Voor... Uh.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 Ja. Dus voor ons is het eigenlijk ook een verrassing wat er eigenlijk gaat. Ja, een uh, enorme tour. Uh, die twee ja, ja, ja gaat voor ons hebben. is het natuurlijk ook spannend wat nee. er We gaat. Dat gaat wel een ja. zwemvest ja. bij je dan? We hebben de zwem... Ja, die zitten toch wel aan boord dus zullen zullen Ik hoop het. Ja, ik ik hoop. hoop dat er een zwemvest aan, aan boord is. Want ja, nou, anders nee, dan moet er nog wel. uit de zaal, uh, zeg maar, uh, gereanimeerd gaan worden. Dat lijkt dus ook wel eens leuk. Dat is ook leuk. Je verraadt het al geloof ik een beetje. Oh, is dat zo? Nee toch? Je bent toch niet stiekem beetje kijken, wel.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 Nou, wel leuk. Het geld wat jullie hebben gekregen van het afscheid, zeg maar. Ja, dus, maar, oh ja. Daar gaan we nu een cruise voor maken. Ja. Dus we gaan nu we gaan in het schip. We zitten in het schip. Hier gaat het schip zitten. Nou ja, wel leuk, dat schip. Ja. En is het al vol? Of zeg je van, nou, er kunnen nog wat kaartjes verkocht worden? Nee, maar het is heel goed bezet al. Toch?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 kaartjes kopen, maar hoeveel? En dat, ik echt, dat weet ik ja, maar echt. Maar ik denk van. dat het toch wel een goede tip is dat als mensen willen komen, dat ze één deze dag, hè, dat ja. meen ik serieus, kaartjes ja, halen. Ja, want de krocht is echt dus vol is vol, van... hè. En dan ja. laten ze ook echt niemand meer binnen. Je hoeft ja. niet te denken ja, van, ik kom nog even. Ook ze moeten dat moeten je ook niet doen, dus. Nee, de ja. brandweer je je is daar heel ja, streng in. Ja, en terecht, terecht ook. Je moet echt niet denken, ik kom zaterdag wel. Doe het nou echt van tevoren, want we zijn bang dat het dan toch mensen van niets komen. er kunnen 900 mensen in en dat is zover ze. Nou, dat is toch mooi. Hè? Als je stapels stapelstoel hebt, wel, ja, dan kom je in een hele. Ende. Nee, maar het loopt, het loopt goed. Ja. Hartstikke leuk. Ja. Maar even, even terug uh, naar jou, uh, Dick. Ik, ik had gelezen dat je al 60 jaar uh, een ja. artiest uh, oh, nee. bestaan uh, ja. hebt. Dus ja. dan ben je of heel vroeg begonnen... of, of je uh, als baby... Oh, je bent 73. Jeetje. Ja, Dank oh, ja, nee, je wel. Dat dat, nee, nee dat, uh, <laughs> dat zou je toch echt niet zeggen. Nee, ik ben begonnen... Qua geld in 1953 op de kernis achter de oude Rij in Amsterdam. Dat is mijn geboortejaar. Ja. Dus ik ben als baby, zeg maar. Nou. Ja, toen ben ik achter de oude Rij. stond Circus Rens. de oude Circus rent, ja. onder leiding van meneer Van de Vecht. En daar ben ik begonnen.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 die man, ja, maar dan moet je ook wat centjes verdienen. Ik sta nou, hartstikke lief allemaal, 13 jaar, nog kleiner dan u. Alhoewel, geloof het niet, dus was ik erin. Ja. <lacht> die was een krimp. Die, die, die beetje je krimp meestal ja, ja, ja. En toen uh, zei hij, nou weet je wat we dan doen? Want, uh, wat wil je dan verdienen, wist ik veel, toen zei hij dan, de laatste voorstelling, die is dan voor jou. Want het, ja, het korte voorstellingjes, ja, het was tien op een dag, ja. 20, 30 minuten, 10 minuten. En toen kwam de laatste voorstelling, ik dacht, nou, dan uh, is goed. En toen zei ze, nou die doen we niet, want er komt niemand. Nou. Toen ben ik met, met de harde randjes van het vak... Uh, aanraking ja, ja. gekomen. Nee, maar zo, op de kennis ben ik begonnen eigenlijk, ja. En als clown? Nee, toen trad ik op met bordjes draaien...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 Ik spreek nu. Uh... Nee, het gaat het ja, goed. Ja, wel, wel een onze, onze kleine grote uh, Thomas ja, ja. Die is hier, uh, geblesseerd en wel, maar die uh, maakte een kleine schuiven, dus vandaar dit lawaai. Nee, dus met Loes ben ik uh, in het circus verder gegaan. En, en later mijn, kleindochter, nee, mijn ja. dochter mijn kleindochter. En, en je kleindochter die is nog steeds heel actief, hè? Sammy, die heeft twee jaar in Engeland gewerkt met het circus. En die gaat nu. Duitsland. Naar Duitsland, ja, Duitsland tot het ja. dus hele jaar verder. zit al in de genen. Ja. Ja, ja, Sam gaat wel, uh, ja, dat ben ik ook wel. Hij is, ik ben ook die andere ook allemaal trots, maar Sam is dus ja. een dus verder gegaan. en. Nee, ja. krijgt nog ja. een extra fatje. is bij mij meegegaan. Even kijken naar Henk, wanneer ja. ben jij voor het eerst uh, ja. op de bühne verschenen, zeg maar? Nou, voor het eerst op de bühne verschenen, dat was in... Rond de 70 jaar, denk ik. 70 jaar, ja. Als zanger. Onder ja. andere, ja. ja.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 kunnen jullie. Uh, ja, ik, ik, mensen kijk, ik kan Dick natuurlijk ook wel plezier lange tijd. bezorgen. En Dick wist dat ik wel altijd wat deed. Maar ik had, het altijd, ja, ik had er ook nog altijd wat bij. Dus Dick zegt, God, zullen we iets wat samen doen? Zullen we wat samen doen? Ik zeg: Ja, Dick, ik ben nog steeds. En op een gegeven moment, een paar jaar geleden, was het dan zover dat ik uh, meer tijd kreeg. En toen kwam Dick van. Ja. Nu moet het nu gaan. We. Nou, nu gaat het gebeuren. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. Ja, dus zo doen die is het eigenlijk gekomen. Uh, nee. Nee. Zeg, en alle acquisiten zijn niet uh, verdwenen. Maar ik kan me nog herinneren dat er. Uh, vorig jaar was dat toch? Dat nee, nee, nee, nee. We hadden de requisieten allemaal nog. Maar we, we gingen openbaar verkopen omdat wij niet meer... Op gingen treden. Op gingen ja. als de Hedis Internationaal. Ah. En die spullen die we hadden, die, die gingen we verkopen. Uiteindelijk bleek dat we toch wat zonde vonden. <lacht> dus ja. we hebben ze niet verkocht. Nee. Nee. nee, we hebben ze niet verkocht. En, nou, en naar aanleiding van dat programma... Want de Hedis Internationaal zitten dan nu eigenlijk 49 jaar in het vak, niet? Of 50 jaar? Maar we treden niet meer... Echt regelmatig hoor. Als, als de, de Hedis Internationaal. Nee. En nu van dat geld gaan we een cruise maken. Ja. Maar wie weet gebeurt het wel zo dat, het, uh, dat we toch weer ergens van het ene en ander ja. Je kan natuurlijk ook nog ergens terechtkomen, wat, wat helemaal bijzonder wordt en waar je een leuk programma aan kan meiden. Ja, nou we kregen een aanbieding om een, een feestwinkel te beginnen. Ja, Je weet maar nooit. Nee. Misschien staan er staan panden is... genoeg leeg hier. Dus ja. bedoel, je kan zo een feestwinkel beginnen. Ja. En als jullie er staan, wordt het sowieso wel een feestje. Hoor. Dus misschien dus gaat de uh, je... wel... Uh, je weet maar nooit, uh, een feestwinkel beginnen. Ja. Dus, uh, maar uh, ja, nee, we... we, we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 Dat is voor ons ook uh, een verrassing. We hebben wel st steekpunten uh, maar, gemaakt. Ja. Maar, dat maar er zit ook een heleboel vrijheid in op dat moment. Hè? Dat zit natuurlijk ja, ook in jullie, ja, in jullie humorgevoel. Ja, ja dat, dat lijkt vaak wel zo of het allemaal maar zo uit de hoogste pols ja. is. En dat is natuurlijk de Maar, maar, maar als dat het van. zo lijkt, dan is het prima. Hè? Ja, dan, ja, uh, dan is het eigenlijk heel ja. goed. Ja. Op vanmiddag gaan we weer repeteren. Ja. Want nu hebben, nu, nu hebben we eigenlijk sinds gisteren een volgorde. Ja? <laughs> en er worden er gebeuren, dingen Als we dat nu eens... Dit is ook leuk, en dat is ook leuk. En ik, ik vergeet het allemaal steeds weer. Henk niet, de Theo ook niet. Dus het liggen overal felle papieren. Maar of, heel veel artiesten hebben natuurlijk een try-out. Maar uh, ja, jullie niet, dat hè? Hebben dat is niet helemaal niet nodig, niet. hè? Het gebeurt gewoon. Jullie ja. zijn gewoon zo ervaren en zo... Nou, we, zijn, we hebben gisteren alles op een rijtje gezet. Maar dan gaan we straks weer beginnen. Heb je toch kans... Nee, moet, waar, moet, je, gaat, waar ja. moet die trei uitkomen? komen? Dan moet je het publiek erbij hebben. Ja. Nou, dan is de voorstelling van ja, die want mensen zijn er niet. Nee, dat is ook nee je hebt één voorstelling en daar moet het in gebeuren. Ja. Ja. En misschien als het zo goed loopt, dat we zeggen vorig jaar ja. hebben we het in mei nog een keer gedaan. Ja. En was is het ook weer vol.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 En de kaartjes is liefst van tevoren kopen. Henk, ja, ik hoorde echt, het wel duidelijk. Dat wil ik echt benadrukken. Ja. Als de mensen willen komen... Haal loop ze, even langs nou, de krocht. Loop langs de krocht. Haal ze, ja, ik ja. ben echt bang dat en ze... En Theo is heel veel op de krocht. Ja, dus nou. er is bijna ja, altijd ja, wel dan dat iemand dat dan aanwezig dan. je Geef anders eerst even een belletje. Als je eraan komt, dan weet ja. je zeker dat je niet voor de dichte ja. de deur komt. Ja. Ja. Nou, nou, ik verheug me in ieder geval enorm. Nou, wij ook. Wij zien elkaar bij de krocht. En heb je je haar dan zo? Nou, ik, ja... Dat moet dan, hè? Ja, dan zie ik een jonger uit Dus dan laat ik het. Dat is een van die reden van daar, dat, dat weet ik kunnen het, dan. We Goed. het over hebben. Ja. Ja. Ja. Oh, nee, het is God, interessant, nee, dus nou, 25 januari. Mensen, als je Het is geen kleurradio. Ja. Nee. Dick nee. Hoezé en Henk Jans, heel veel succes. Nee. Mooie, nee. mooie voorstelling. Ja. Okay. We gaan luisteren naar Fly Me To the Moon, uh, Jack Jones. Simple thing, it takes thought and time and rhyme to make a poem sing with music. And See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 eens een keer extra kosten. Vooral de doelgroep.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 niet uit, goed uit te voeren taak. Zou het kunnen Helmig, zijn dat die taak nu opgeschort wordt? Dat moet eigenlijk, maar dat moeten we nu afwachten. En okay. zodra, zodra er nieuw, uh, uh, nieuws is, dan, dan laat je, dan je ons uh, dat laat weten. Ik het wel weten. Nou, hartstikke nou, goed, ja, bedankt voor heel je heel komt. fijn uh, dat jij komen. Ja. Prima, uh, dit uh, is in ieder geval een goed bericht. Want ik denk dat dat uh, ja. de aanzet kan zijn... tot een uh, verbetering van dat uh, niet uit te voeren beleid. Laten we dat maar zo noemen. Nou, dan, dan gaan we verder met. Dan gaan we verder naar Hans, die naar Hans. bereidwillig een paar minuten van zijn zendtijd heeft afgesproken. Maar die had toch een, een hoestaanval, dus dat oh, ja. kwam heel goed, goed. uit. Ja, ik, die, uit. ja, ja ik, ik zou beide zeggen Ik wist van tevoren dat hij hoest komt, dus laat ja, Fred ja, dan het even, dan we even doen en uh, zijn we daar klaar bij. Ja, ja bij, dus bij ons is dus, uh, voor alle duidelijkheid Hans Rijmers, uh, Jazz in Zandvoort. En uh, ja, we gaan weer wat moois beleven op het gebied van Jazz. Ja, ja het is weer een uh, verrassend uh, programma. Ja. Overigens is het zo dat uh, uh, uh, oorspronkelijk stond geprogrammeerd. Uh, ja, Sarah Fairfield. Eh, ontkomen. Eh, maar die is, die is zwanger. Dat is en, fijn, en, waar? Ja, dat ja, is dat het. On, wel ja, zijn, nee, ja, Ja, want... dus de arts heeft haar verboden om, uh, om op te treden. Oh, ja. nou. Wow. Dat, dat, ja, nou dat kan. Dan houdt dat op. Ja, en, dat, dat, ja. Er, ja. Zijn, er zijn belangrijker dingen dan een, dan een concertje in de krocht. Dit is er een van. Ja. Ja. Dus hebben wij een, Alternatief. een geweldige vervangster gevonden. Ja.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 En die kennen we natuurlijk omdat hij regelmatig ja. of, w, w, toch wel een paar keer in de krocht is geweest. Is uh, heeft onder andere, maar daar zullen weinig mensen mee weten... ooit een keer uh, met haar groep meegedaan aan het Songfestival. Oh. De groep Femme Fatale. Vlumfakker. Zo heette die. Ja, ja, ja, en dat, ja, is, dat is al een poosje geleden, hoor. Okay. Maar dat, is, oh, dat valt zo'n beetje in dezelfde orde vergroten als dat Rita Reis ook een keer Nederlands hebt gezongen, hè? Ja, ja. In de gekke bui, hè? Ja, en, en, en dan dit ook. Van, ja, ja, ja, ja. ja. Zingen is leuk en, en jazz is prachtig. Maar er moet ook brood op de plank, hè? Ja, nou, ja precies. Hè. Dus al die jazzmuzikanten pakken ook iedere snabbel aan... in uh, Adenhout of Bloemendaal, hoor. De, de, nou, laat er geen, mis, het geen elkaar misverstanden staan om, om iemand op zo'n korte termijn uh, dan ja. te laten komen? Nou ja, ja. dat is het... Uh, uh, het, het, het netwerk uh, onder andere van uh, Erik Timmermans en uh, Jean-Louis van Damme... Die, uh, die natuurlijk al heel veel jaren... Want met... uh, uh, Erik Timmermans is de bassist ja. en Jean-Louis van Damme is de piano... Uh, man. Ja, ja, maar is er ook niet altijd. Want we hebben natuurlijk verschillende pianisten die komen. En, en dat is, ik ben er ontzettend blij mee hoor, dat we geen vaste pianist meer hebben. Hè, maar dat we, uh, Hij geeft meer ruimte. Ja, dat niet alleen, maar ook dat we met de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 Dat is toch ook wel weer bijzonder. Uh, de man doet weer dingen. Uh, met, met die potten en pannen. Wat anderen weer niet doen. Nee. Ja. Maar hij bespeelt bijvoorbeeld de oedoen. Ja, ja, ja. Zijn, ja, wel zijn wel die, die, die, die mensen dan, dan wel. Die, die bol. Zeg maar op elkaar ingespeeld. Zoals die, die Arthur en Erik en ja, Jean-Louis. Is die. Ja, die, die, maar die maar het zijn professionele muzikanten. Dus geen enkel probleem. Uh, uh, pakken zo met elkaar op wat dat ze spelen. Niet, dat, dat niet alleen. Maar uh, de, de, de, de speellijst. Die wordt van tevoren gemaild. Uh, de muziek wordt van tevoren uh, gemaild. Dus iedereen heeft thuis al, ja. al, al een dag of drie, vier, ziet hij ziet alles al voor ja. hem. Dankzij uh, de iPad. En de en, basis uh, is hetzelfde. En de iPad staat tegenwoordig op de lessenaar. We hebben dat bij het nieuwsconcert ook gezien. Daar uh, werd uh, dus ook de iPad gebruikt uh, uh, als, als uh, uh, muziekblad. Ja, en dat is dan wel weer een voordeel. En daar mooi. komt bij. Uh, het begint om half drie. En uh, ze zijn er meestal rond de uur of Dus die hebben alle tijd uh, om nog even de moeilijke passages uh, door te nemen.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 is dat er altijd om, om haar heen geweest. Oh ja. En dat zie je natuurlijk bij heel veel. Ja. He, maar ja, je, ja, Habers, nou ja, huh. oké. Okay. Ja. Ik heb me voorstel dat je, ja. een, dat je een internationale mooi hoor. bedenkt. Maskele. Ja. Ja. Dus dat, dat, dat ja. ja. Het, wat, dan wel, heel van het is toch allemaal een beetje het, het uh, Amerika ja. zone uh, Dus de bekende, de, ja. De, de, misschien ook wel wat nieuwe nummers. En misschien ook wel een beetje Nederlandstalig. Ik weet het niet. En ik wil, ik wil de speellijst van tevoren ook niet zien. Ik wil nee, het ook niet weten. Je hoort het wel. Je ja, de, de, ja, laat me lekker verrassen. Wordt het een echte verrassing? Ja, natuurlijk. Ja, maar ja, als je het van tevoren weet... En, het probleem is namelijk... Stel dat je het weet. Hè, dat Heb je de titels weet die ze gaan zingen. Uh, maar. Iedereen interpreteert die muziek op een andere manier. Ja, ja, tuurlijk, maar zelf ken je dan de interpretatie van uh, uh, uh, bekende Amerikaanse zangers of zangeressen ja. of whatever. Heb je dat gedaan? Dan ga je het daarmee vergelijken. Ja, en dat nee. blijkt opeens heel anders te zijn. Ja, ja, dat, dat, dan, dan, dat moet je niet willen. Ja, nee. Iedereen doet dat op zijn eigen manier. En zo hoort dat ook. Ja, dus ik vind het prima. Ik wil het niet ja. weten. Nee. nee. Nou ja. Hetzelfde als iemand anders die de, de, de, komt. Die weet ook niet van tevoren. Nee. Ja, ik weet ook niet. Nee. Ja, we, zin, we zitten dus morgen in de grocht om uh, half ja. drie. Begrijp ik. Uh, ja. Zijn er nog kaarten te Ja, ja, huh? ja. Geen probleem. Oh, uh, uh, voordat ik het vergeet. Uh, Theo heeft uh, morgenavond weer zijn stamppot uh, buffetje. Ah, ja. Oh, naar de, naar de ja. uh, ja. voorstelling? Ja, in november uh, was de hutspot. Uh, uh, nee, oktober was de hutspot. Uh, november uh, de boerenkool. Met kerst had hij een uh, drie-gangen-minuutje. Voor die 12,50 euro. Nou, dat was echt fantastisch. 40 man in de grote zalen met z'n allen eten. Hij was echt Geweldig, echt. <laughs> Briljant gedaan. En nu een, uh, een andijvie stamport voor 7,5 euro. Met Toetje daarna. Nou, ja. Ja. prima. Je bent wel even uit. Hè? Dat is ja. Een, ja. Nee, maar, nee, maar ja. na het concept dan heeft iedereen zoiets van ja. Ja, nee. ja dan moeten we naar huis even om door. te eten. We moeten wat doen. Dan ja, dan moeten we, van we halen halen eten precies, ook. Ja, ja nou, uh, moeilijk, moeilijk, moeilijk. Nou, dan kun je lekker ja, blijven ja, dus zitten. Wel, je, je kan inderdaad eerst nog even een wijntje nemen ja. of, of iets anders en dan daarna gaan eten. Bijvoorbeeld. Maar laat degene ja, die, dan die het dan voldaan naar huis. Ja, absoluut. Maar degene die het nu horen, laten die zich even vandaag melden. bij Theo melden van wij blijven eten. Maar nou ja, we moeten er een beetje rekening mee houden. Ja, ja, 15 ja. hij een maximum aan natuurlijk. Ja, ja, ja. Maar goed, ja. als het nou straks zomer is... dan gaat hij iets anders uh, bedenken? Want het blijft wel doorgaan dat hij Ech. blijft koken na het... Uh... Geen idee, want het is een actie van Theo. Oh. Het is, het is, wij hebben er als stichting... Uh, hebben wij er geen, geen invloed op. Nee, het is Theo doet dit op, uh, op, eigen, op, op, eigen, op, op eigen titel. Ja, ja. Goed. ja. Helemaal ja. leuk. Hans eh, omwille van de tijd gaan wij ja. afsluiten. Op morgen dus in de krocht. Jess in Zandvoort met... Uh,